We gaan nu naar 2 Petrus 3, vers 18. En daar staat, maar groei in de genade en in de kennis van onze Heer en zaligmaker, Jezus Christus. Hem zei de heerlijkheid, zowel nu als in de dag van de eeuwigheid. En daar staat dus een advies van een apostel, Petrus, die helemaal doorgewinterd is en een leven heeft geleid met de Heer. En hij, hij kent Jezus door en door. En hij weet gewoon van, als ik, als ik met Jezus wil wandelen, dan moet ik groeien in de kennis van Zijn genade. En dat is ook de boodschap die ik vaak breng, van groei in de kennis van de genade. Maar wat is die genade precies? En wat, wel, ja, wat, wat is de ware kern van de zaak, zeg maar? En dat wil ik laten zien aan de hand van de Hebreeënbrief, Hebreeën 2. En als je dan gaat naar vers 8, dan uh, op vers 8, dan zie je, alle dingen hebt u aan zijn voeten onderworpen. En dat gaat over God. God heeft uh, Jezus alles aan zijn voeten onderworpen. Want daarvan dat hij hem alle dingen heeft onderworpen, heeft hij niets uitgezonden. Dus alles is onder Jezus. Jezus is heerser. Dat hem niet onderworpen zou zijn. Nu zien wij echter nog niet dat alle dingen onderworpen zijn. En dat herkennen we misschien in ons dagelijks leven. Van We maken zoveel mee... Maar we hebben toch het idee van, ja, soms, soms denken we van, van, van, ja, we zien zoveel dingen om ons heen. En we denken van, ja, maar dit is toch niet het paradijs. En het klopt. Maar wij zien Jezus, zegt vers 9, die voor een korte tijd minder dan de engelen is geworden. Met heerlijkheid en eer gekroond vanwege het lijden van de dood. Opdat hij door de genade van God voor allen de dood zou smaken. En dit is dus de genade van God. De genade van God is niet dat wij onvoorwaardelijk zonder een bepaalde reden kunnen naderen tot God. Nee, we kunnen naderen omdat Jezus, uh, God heeft bepaald dat als Jezus voor ons allen sterft en wij erop vertrouwen, dat wij daardoor geheiligd en groeien. Want het staat verder in vers 10, want het betaamde hem, dus het, uh, God vond het goed plan om we, om wie alle dingen zijn. En door wie alle dingen zijn. Dat hij. Om veel kinderen tot heerlijkheid te brengen. De leidsman van hun zaligheid. Door lijden zo heiligen, Oftewel in normaal Nederlands zegt dat. Van als, als wij vertrouwen op Jezus. Dan is hij voor ons gestorven. En in zijn lijden. Als we daarop vertrouwen. En in zijn opstanding. Als we daarop vertrouwen. Dan komen wij tot, tot groei. En dan worden wij wie we zijn moeten. In Jezus Christus. En dan. Dan denk je van oké, okay, maar wat is die genade verder? Want je vertelt toch ook wel eens van Gods genade is gekomen heilbrengend voor alle mensen. Oftewel, als wij vertrouwen op hem, dan, dan toont hij die liefde en dan bevestigt hij ons in ons hart. En dat klopt. En dat, uh, dat lezen we vooral in de profeet Jezaja. Nee, niet de profeet Jezaja, dat lezen we in de profeet Zacharias. En dat staat in Zacharias 12, vers 10. En dan zegt God door de profeet Zacharia... Ik zal over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem uitgieten... de geest der genade en gebeden. En ze zullen hem aanschouwen die ze doorstoken hebben. Oftewel, wat zegt God hier? De heilige geest, de geest van genade, de geest van gebeden... die wijst op Jezus en die heeft, die heeft centraal Jezus... En wat zegt dat dus? Dat als je de heilige geest wil ontvangen en het geloof wil ontvangen... en als je opgebouwd wil worden, de, de, de kracht van God in je leven wil zien... en dat willen we allemaal... dan is het vertrouwen op de dood en de opstanding van Jezus Christus. En daarom zegt Paulus ook in de Romeinenbrief... als je met je hart gelooft en met je mond uitspreekt dat Jezus jouw Heer is... dan zul je gered worden. En ik zeg jullie, misschien heb je helemaal niks van deze boodschap begrepen... Maar één ding wil ik je zeggen, als je nu tot God bidt en vraagt, is het echt zo dat Jezus voor mij aan het kruis gestorven is, wilt u dan iets voor me doen? En vraag dan wat je graag wil vragen en bid en het zal je gegeven worden. En voor hen die al geloven wil ik dit zeggen, als je de woorden van Jezus in je hart bewaart en op hem vertrouwt, ja dan kan je vragen wat je wil en je zult het krijgen.